Merkel maakte inhoudelijk een sterke indruk, maar haar rivaal kwam veel jovialer over. In de peilingen ligt Merkel ver voor op Steindruk. Het tv-debat van gisteravond was het eerste en enige tv-debat in de aanloop naar de verkiezingen die op 22 september worden gehouden.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 tegenstanders van Morsi gingen toen massaal de straat op... omdat hij te veel macht naar zich toe zou hebben getrokken. Morsi werd begin juli afgezet door het leger en zit sindsdien vast. Het weer, het is bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. Maxima rond 14 graden. Overdag waait het flink. Af en toe breekt de zon door en het wordt 19 graden. Later deze week wordt het zomers warm.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 and give me water. None of them know what they're running from angel wings don't fly Someone's gonna paint you another sky the floor, they've got the moves. Oh, hey oh, You drop your drink, then they bring you more. All the school kids are so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey oh, They're walking like an Egyptian. Oh, Like Thanks. Again.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 Jouw zingen, dan heb ik een mooie stem En door de stilte die vallen Blijk ik opeens atremt Jouw batterij van ze vrienden Maakte mijn reden. reet hip En als jij jezelf wegcijfert Krijg ik een ego-trip Ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder, maar mezelf des te leuker En interessant naast jou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 I smile. I'll be thinking of you, and every little. Down and I think of